1 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Wielerunie UCI reageert op dopingrapport. De kunsthal praat voor het eerst sinds de roof van vorige week over de beveiliging. En anderhalf miljoen liter water is weg na een leidingbreuk in Ridderkerk. Vanmiddag vanuit het zuidoosten steeds meer zon. Het blijft overwegend droog. Het wordt 16 graden in het noordwesten, 22 in het zuidoosten. Ook morgen droog met een opnieuw een wat mistig begin van de dag. Smiddags dan weer wat vaker de zon. Dan wordt het hooguit 18 graden. In Genève, daar is de UCI begonnen aan een persconferentie. Een reactie op het verschijnen van het Armstrong-rapport. Uh, laten we even meeluisteren met wat daar gebeurt. Met een beter flow voor de camera, want deze persconferentie is broadcasted live. Alsof we niet maken enige Franse vertaling. Daarna kijken we samen met Gio Lippenz uh, naar de beelden ook van deze persconferentie. Gio, um, op dit moment een soort introductiepraatje. Zo zie Ja, een introductiepraatje in de richting van de voorzitter... die zo meteen aan het woord komt, Pat McQuaid. De Ier, de voorzitter van de UCI, hij ligt onder vuur. En uh, ja, het nieuws uh, snelt al een beetje de persconferentie vooruit. Want uh, Le Parisien, een uh, toch doorgaans goed ingevoerde Franse krant... heeft uh, gemeld zojuist dat uh, alle aanbevelingen in het rapport... door de UCI overgenomen zijn, het rapport van de USADA. Ja. En dat betekent dat Lance Armstrong voor het leven geschorst zou zijn... en uh, zijn zeven toerzegers kwijt zou zijn. Ja. Laten we zeggen, het nieuws voordat de echte persconferentie begint. Ja, maar dan, dan moet het wel kloppen, het verhaal in Le Parisien. Daar kunnen we vanuit gaan Ja, dan lekker. moet het wel kloppen, maar ik zeg al, ze zijn doorgaans goed uh, ingevoerd. Ja, ja. En uh, ze zullen ongetwijfeld weer hun bronnen ook hebben binnen de UCI. Ja. UCI die, uh, ja, is, is niet van onbesproken gedrag. Hè. Er zou ook geld zijn aangenomen om, om een positieve test van Armstrong te verdoezelen. Uh, is daar iets bij bekend, bij, bij Le Parisien? Nee, daar melden ze verder niks over. Uh, okay. Dat is inderdaad het verhaal uit uh, 2001. Een uh, positieve dopingtest in de Ronde van Zwitserland. Wordt trouwens bestreden door het dopingbureau dat het onderzoek heeft gedaan. Hmm. Maar ook dat bureau dat zetelt in, uh, in Zwitserland. Dus uh, ja, of dat nou helemaal uh, zuiver is, dat, uh, dat durf ik niet in te schatten. Die stalen hmm. zijn trouwens vernietigd in die tijd. Dus bewijs is er niet meer te leveren. Maar uh, ja, het is toch wel de verwachting dat straks ook de UCI met een verklaring gaat komen. Uh, ja, rond het ja. eigen gedrag. Want, laten we eerlijk okay. zijn, de UCI ligt we gaan even luisteren naar meneer McQuaid. Thank you all for coming here this afternoon. This is a landmark day for cycling. Cycling indeed has endured a lot of pain as it has absorbed the impact of the UCI report. UCI promised to prioritize our analysis of the report and to provide an early response, and we have done that. My message to cycling, to our riders, to our sponsors and to our fans, today is, cycling has a future. This is not the first time that cycling has reached a crossroads or that it has had to begin anew and to engage in the painful process of confronting its past. It will do so again with renewed vigor. And Horen we nu in Genève tijdens die persconferentie... die vertelt dat het een nieuwe mijlpaal is in, in het wielrennen. Het rapport van de USADA is geanalyseerd, zegt hij. We hebben het uh, van alle kanten bekeken. En de conclusie is, die, die hij uh, nu kan, uh, kan melden... dat het wielrennen toch wel degelijk een toekomst heeft. Uh, het is niet de eerste keer dat de sport in opspraak is geraakt. Luister even mee met hem. The UCI will ban Lance Armstrong from cycling and the UCI will strip him of his seven Tour de France titles. Lance Armstrong has no place in cycling. The UCI will also recognise the sanctions imposed upon the riders who testified against Lance Armstrong. UCI indeed thanks them for telling their stories. UCI likewise has nothing to hide in responding to the USADA report, and that is also the purpose of today's press conference and to inform you that the UCI has called a special meeting UCI management committee next Friday to discuss this report. erop dat Le Parisien bij het rechte eind heeft hè. Zeker, want uh, inderdaad duidelijk is gemaakt door Pat McQuaid zojuist... dat Lance Armstrong geen plek heeft in het wielrennen. Uh, dat hij inderdaad voor het leven geschorst is. Dat hij ook zijn zeven toerzegers kwijt is. En wat ook wel heel erg belangrijk is en ook wel een heel duidelijk signaal is... dat de getuigen, de renners die tegen Lance Armstrong hebben getuigd... en die zelf ook dopinggebruik hebben bekend... dat die inderdaad een straf krijgen van zes maanden. Uh, dat betekent dat ze dus ja, met onmiddellijke ingang geschorst zijn. Dat had Yousada al uh, gedaan. Dat geldt dan onder andere voor mensen als uh, Levi Leibheimer, ontslagen trouwens bij zijn Belgische ploeg Omega. Uh, dat geldt uh, natuurlijk voor Tyler Hamilton, uh, inmiddels uh, gestopt. Dat geldt ook voor andere mensen die inmiddels gestopt zijn, zoals George Hincapie. dat ja. geldt ook voor de renners die gewoon nog doorgaan. Dus uh, wat dat betreft heeft de UCI het rapport volledig overgenomen. Heeft het ook nog gevolgen voor, uh, voor, voor de personele bezetting van de UCI? Ik denk aan meneer McQuaid zelf. Ja, daar gaat me, is me kwijt, op dit moment uh, over bezig. Uh, hij zei net al even in een laatste zinnetje dat ik nog kon uh, meenemen. Dat hij uh, komende vrijdag gaat uh, vergaderen samen met uh, de UCI, met het Management Committee. Ja. En dat ze daar gaan praten over uh, ja, de verdere implicaties van ja. het uh, rapport. En uh, ja, waarschijnlijk gaan daar ook heel duidelijk uh, gesproken worden over de rol van de UCI in dit hele verhaal. Ja. Want de vorige voorzitter, Hein Verbrugge, is nu erevoorzitter. Uh, ook zijn rol zou ik me voor kunnen stellen dat die uh, ter discussie komt te staan. Dat zal ter discussie komen te staan. Hein Verbrugge nu nog steeds erevoorzitter trouwens van de UCI. En laten we heel eerlijk zijn toch ook wel een klein beetje de man die uh, uh, McQuaid, Pat McQuaid, de voorzitter af en toe toch wel wat zaken in het oor fluistert. McQuaid is een beschermeling altijd geweest van uh, Hein Verbrugge. Dus uh, ja, ook Verbrugge die uh, zal toch uh, behoorlijk onder vuur komen te liggen. En dat geldt zeker ook voor Pat McQuaid. Maar goed, McQuaid geeft dus aan dat er vrijdag over vergaderd wordt en uh, dat men dan uh, over de toekomst ook van de UCI zal gaan praten. Want we weten het allemaal, zelfs vanuit Nederland zijn er toch wel uh, ook grote vragen gekomen. Met name Marcel Wintels, de voorzitter van de Nederlandse wielrenunie, unie heeft gezegd als de UCI niet met een bevredigend antwoord komt dan uh, stappen we misschien wel uit die bond en dan uh, wie weet misschien komt er dan wel een nieuwe wielerbond. Dankjewel Gio, voor dit moment. De UCI, de Internationale Wildraan-Unie, neemt dus de conclusies uit het rapport van USADA over en neemt Lance Armstrong zijn zeven toerzegers af. En hij uh, mag uh, niet meer op de fiets. Tot zover deze persconferentie vanuit Genève voor dit moment. Het Libanese leger is bezig met een grote veiligheidsoperatie om een eind te maken aan de ongeregeldheden in het land. Die ontstonden na de begrafenis gisteren van een hoge veiligheidsfunctionaris. Die kwam vrijdag om het leven in Beirut. Het leger heeft posities ingenomen in de stad, maar ook in andere steden. Barricades zijn opgeruimd. Toch zijn er nog berichten over schotenwisselingen. De legertop waarschuwde eerder op de dag in een verklaring voor chaos in het land. Het leger riep de politieke leiders op tot terughoudendheid. Ernstig scharellen waren vannacht in Tripoli in het noorden van het land. Daar vielen zeker twee doden. Dit is het NOS-journaal, het door Megens. De beveiliging van de kunsthal is in de zomer geïnspecteerd... en is goedgekeurd door een gespecialiseerd extern bureau. Dat stelt directeur Emilie -Ansink. Ansink naar aanleiding van de schilderijenroof van vorige week. Alle beveiligingsinstallaties, de camera-installaties... en de uh, ontruimingsinstallaties zijn geïnspecteerd door een onafhankelijk expertbureau. Uh, Daar zijn 150 onderdelen van de beveiliging van de kunsthal uh, nagekeken...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 En dat is een uh, ontgrendeling die plaats moet vinden van, vanwege de brandveiligheid. Maar dat is, dat is het punt, hè? We hebben vele mensen zich afgevraagd... goh, zijn die niet heel erg makkelijk binnengekomen? Nee, volgens jullie is het anders met die deuren. Volgens ons is het anders met die deuren. Uh, het is zo dat uh, volgens de veiligheidsvoorschriften uh, hebben de deuren moeten ontgrendelen. Dat is een safety-verhaal. Daarbij zat er nog wel een mechanisch slot op de deur... Dat is met geweld geforceerd. Dus op het moment van de inbraak ontgrendelt hij, maar zit hij toch ook nog op slot? Ja. En daarna... Dus niet zomaar met een pasje schuiven en het is klaar? Nee. Het mechanische slot is met geweld geforceerd. Ze zijn binnengekomen. En... Dus jullie hebben nu ook sporen van braak? Er zijn sporen van braak. Wat het ingewikkeld maakt. En wat we moeten constateren, is dat op het moment dat de dieven binnen waren, heeft de hele inbraak niet meer dan twee minuten geduurd. Dat is heel erg kort. Betekent ook dat het alarm heeft gewerkt. De politie was zeer snel in vijf minuten ter plaatse. De beveiligingsmelding naar de meldkamer heeft allemaal gefunctioneerd. Behalve dat daar dus te weinig tijd tussen zat. Want op het moment dat de politie er was, waren de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 Ook de vader had daarvoor gewaarschuwd. De gezinsbegeleidster was zo intensief betrokken... dat ze onvoldoende afstand kon houden. En ook werd ze volgens de inspectie jeugdzorg... onvoldoende begeleid door haar werkgever. Inwoners van Ridderkerk en het noorden van hendrik Ambacht moeten de komende dagen het kraanwater eerst koken. Dat is het gevolg van lekkage in de hoofdwaterleiding. Daardoor kwam er bij tienduizenden mensen in Ridderkerk... en een deel van Hendrik ido nauwelijks water uit de kraan vanochtend. Drinkwaterbedrijf Oasen denkt dat een deel van de leidingen zonder druk is geweest. en Daardoor kan er grondwater in de leidingen terecht zijn gekomen. Het bedrijf adviseert mensen in het getroffen gebied daarom het kraanwater eerst te koken. En dat advies dat geldt tot en met donderdag. Goedemiddag, dan wordt meer duidelijk over de positie van de Roermondse wethouder Jos van Rij. Op dit moment vergadert het College van Burgemeester en Wethouders... en later vandaag dan zal de burgemeester een verklaring afleggen. Van Rij wordt verdacht van corruptie en hij zou vragen hebben gelekt naar een kandidaat... tijdens een sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester. Verslaggever Martijn Bink is in Roermond. Op de muur van het historische gemeentehuis van Roermond hangt een enorme poster met daarop... Landelijke intocht Sinterklaas Roermond, 17 november 2012. Oftewel de echte Sinterklaas komt hier aan over een paar weken. Maar de burgemeester van Roermond, die natuurlijk een belangrijke rol speelt bij dat ontvangst... is nu met hele andere zaken bezig dan met het voorbereiden van een speech voor de Sint. Hij moet vandaag een beladen collegevergadering voorzitten... die mogelijk beslissend is voor de politieke carrière van wethouder Van Rij. Het is natuurlijk zo dat zolang niets bewezen is... de betrokken wethouder onschuldig is. Maar het is niet de eerste keer dat hij in opspraak is. Op een bankje, heerlijk in het zonnetje, zit een meneer met een rode sjaal... Vindt u dat de wethouder moet vertrekken? Ik zou er geen bezwaar tegen hebben. als meneer Van Rij een tijdje uh, wat anders gaat doen. Misschien heeft hij wel een mooie postzegelverzameling of zo. Nacht en kriek worden hier nog frisjes vlees verkocht. Wel een groepje Duitse toeristen dat hier rondstruint. door de historische binnenstad en een rondleiding krijgt. maar van meneer Van Rij geen spoor te bekennen. Die man moet dat, die heeft toch alles goed gedaan hier? Meneer Van Rij? Ja, dat vind ik wel, Joh. Ja. Waarom? Waarom is het zo'n goede nee, het wethouder? Nee, dat is je wel eens gedaan. Hier. kijken hier achter welke 3000 mensen heeft hij voor gezorgd. Maar als je een bandje wilt hebben en ik werk daar, dan mag ik jou ook gerust zeggen hoe je dat gaat of niet. Dat vind ik. Dus er is eigenlijk helemaal niks uh, fout gedaan. Kijk man, dat is allemaal kwatsch. Ah, vindt u dat meneer Van Rij kan aanblijven... ook ja, als er zo'n zweem van belangenverstrengeling om hem heen hangt? Ja, natuurlijk. Maar als ik hem was, deed ik het niet. Hij heeft zoveel geld. Ik moet, uh, als ik hem was en stak ik het huis in de bad... dan ging daar, uh, slag ik ergens met... Uh, ...in de zon met twee van die, die lekker mokkertjes en ik kon mee naar de kloten lopen hier. We moeten natuurlijk niet vergeten dat we hier in Zuid-Europa wonen. Hè? En wat houdt dat dan in? Wat betekent dat dan voor de bestuurscultuur? Nou, dat betekent dat men wat anders omgaat over met, uh, met strenge ethische normen... ...die misschien in het Calvinistische noorden uh, ooit wel van kracht waren. De vergadering is inmiddels een paar uur bezig... ...maar de verzamelde pers hier heeft geen idee of meneer Van Rij daar nou zelf bij aanwezig is... En de woordvoerder van de burgemeester, die wil het ons niet vertellen. Het is tijd voor verkeersinformatie. Bij de AWB Kees Kwaks. Files die staan op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort. Er is nu technisch onderzoek naar een ongeluk. Er staat 11 kilometer tussen Gooi meer en Eembrugge. En vanaf Amersfoort naar Amsterdam staat het verkeer ook vast... tussen Amersfoort-Noord en de Soest. 8 kilometer... Het verkeer kan in beide richtingen beter omrijden via de A27 en de A28 via Utrecht. Op de A28 Utrecht Amersfoort bij Den Dolder 2 kilometer. En ligt ligt lading op de N202 vanaf Amsterdam naar Iermuiden. Daarom is de weg bij de aansluiting met de A22 dicht. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Lance Armstrong heeft geen plaats meer in het wielrennen. Zijn zeven toertitels is hij kwijt, zegt de UCI nu ook. Wat ik erbij kan melden is dat de topman van de UCI niet van plan is om af te treden, heeft hij zojuist ook op die persconferentie in Genève gezegd. De kunsthal in Rotterdam sprak voor het eerst sinds de roof van vorige week over de beveiliging. En anderhalf miljoen liter water is weg naar een leidingbreuk in Ridderkerk. is bijna kwart over één, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg weer en het vervolg van lunch.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 NCRV Lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal een werklunch zometeen met Stef Haven die onlangs een vliegveld kocht. We beginnen ook aan een nieuwe week van de rubriek in de praktijk. Anne van der Veen in de wereld van de coffeeshophouders. Die het in deze dagen erg moeilijk hebben. Anne, wat ga je precies doen? Ik kijk mee achter de toonbank. En hopelijk kom ik ook wat meer te weten over de toekomst van de coffeeshop in Nederland. Goed zo, we gaan er zometeen meer over horen. En deze hele week dus. En dan na half twee is stand.nl. En dat gaat vandaag over Curaçao. Uh, de stelling, het is nu nog te vroeg... voor de onafhankelijkheid van Curaçao. Het is nu nog te vroeg voor de onafhankelijkheid van Curaçao. Vrijdag won de partij Pueblo Soberano... De verkiezingen daar, dat is de partij van Helmin-Wiels. En uh, na telling blijven zij de grootste. Net ietsje voor die partij van Gerrit Schotten, ex-premier daar. Um, PS heeft flink campagne gevoerd voor onafhankelijkheid. Dus je zou zo zeggen met deze meerderheid, in ieder geval politieke meerderheid, uh, zou dat er dan maar eens van moeten komen. Vandaar dus onze stellingen. Bent u daar nou mee eens of oneens? Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. We hoorden net even in het NOS-journaal. Ziekenhuisbestuurders staan voor een raadsel. Het aantal patiënten daalt namelijk fors. Maar een duidelijke oorzaak daarvoor is er eigenlijk niet. Ik praat erover met Bart Berden, bestuurder bij het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Dag meneer Berden. Goedemiddag. Ja, hoe komt het? We, we, heeft u iets van een verklaring dan misschien? Nou, we hebben goed gekeken. Wij zagen wat, uh, wat teruglopende vraag. We hebben eerst gedacht, nou, dat zal uh, misschien van doen hebben met, uh, met de eigen bijdrage. of het eigen risico, wat in ieder geval aangekondigd uh, was en ook meer zal worden. We hebben daar goed naar gekeken of we daar terugval zagen. Dat zagen we. Maar het bleek toen, toen we er goed naar keken, ook bij een aantal acute zaken. Zoals bijvoorbeeld uh, een uh, gesprongen uh, buikvat. of zelfs bevallingen. En dat konden we niet goed uh, rijmen. Vervolgens hebben wij gekeken naar uh, of er dan uitstroom was uit onze regio... dus naar andere ziekenhuizen, goede collega-ziekenhuizen in onze omgeving. Dat bleek ook niet het geval te zijn. We hebben ook gekeken of er een financiële effect is... van de nieuwe betalingsstructuur die we kennen. Ook richting de medisch specialisten. En ook daar hebben we eigenlijk weinig of geen aanwijzingen voor. Dus al deze mogelijkheden die voor de hand lagen... die hebben ons geen duidelijkheid geboden. En het meest waarschijnlijke vinden we toch dat uh, patiënten zelf... Uh, uh, wat terughoudender zijn om uh, richting ziekenhuizen ziekenhuis mm. te gaan... zei het dat dat, wat ik net zei, met acute zorg ja. uh, niet te verklaren kan nee. zijn. Er is niet een, een, een, een soort van ziekenhuis bermuda-driehoek of zo... dat mensen ineens opgelost zijn. Uh, <lacht> dat, dat is niet aan de orde. Nee, nee ik denk niet, nee. En, en dat betekent dus dat bij u in het ziekenhuis bedden gewoon leeg staan? Nou, er staat capaciteit leeg, en, uh, uh, waaronder ook bedden. Maar wat nog belangrijker is, de hele kostbare capaciteit, dus bijvoorbeeld de OK... Uh, dan zien we toch dat daar een, een echt een procent of twee, drie minder wordt uh, geopereerd dan vorig jaar. En dat merk je echt in de schema's. Ja. Nou horen we natuurlijk van de mensen die in de ziekenhuizen werken... ook hè, dat het de dat het afgelopen tijd behoorlijk druk is geweest. De afgelopen jaren heb ik het dan over. Uh, bent u ook niet een beetje blij misschien met deze adempauze? Ja, maatschappelijk gezien ben ik wel blij. Want wij krijgen ook wel wat aanwijzingen. En daar hebben we ook onder andere vanuit Elisabeth Ziekenhuizen... maar ook op andere plaatsen aandacht voor gevraagd... dat een deel van de zorg die nu wordt geleverd niet nodig is... Niet zo zogezegd. En dat daar terugval is. Want de groei was een stuk meer dan de 0,5 tot 1 procent vergrijzingsgroei. Dat kun je namelijk daar door verklaren. Dus daar zijn we wel blij om dat er een stabilisatie lijkt. In een interview met BNR zei de directrice van het ziekenhuis mevrouw Erboer-Dak, dat het onzin is om te denken dat deze afname komt door het eigen risico of bewustzijn van mensen. Ze zegt dat het puur zakelijk is omdat bijna alle ziekenhuizen een vaste aanneemsom hebben afgesproken en specialisten dus geen geld meer proberen te verdienen door mensen onnodig aan elkaar door te verwijzen. Heeft, heeft zij een punt? Nou, ik vind dat toch wel erg eh, eh, onheus om dat zo te beweren. Want ik ken geen eh, analyse van, het, eh, van dat huis wat dat zou bewijzen. En wij hebben daar intern wel naar gekeken. En zien dat daar eh, echt geen aanwijzingen voor zijn. Dus ik vind het gevaarlijk om nu één groep... Eh, want dan wijs je al snel in de richting van de medisch specialisten... om die nu daarvan eh, te beschuldigen zonder dat je daar echt goede aanwijzingen voor hebt. Heeft het verder nog consequenties voor uw ziekenhuis? hoe moeten er straks misschien wel mensen worden ontslagen... omdat er gewoon minder werk is? In in 2012 vangen we dit op uh, door, uh, door gewoon de efficiëntie goed op niveau te houden. En in Tilburg is 0 tot 1 procent uh, groei. Maar er zijn nu ziekenhuizen in Nederland die krimpen laten, uh, laten zien. Ja. En dan moet je dus met uh, uh, minder mensen ook minder zorg leveren. En daar zie je nu dat er ook al ontslagen zijn. Dus wat dat betreft heeft het echt heel veel gevolgen. Ja, in Breda en Haarlem onder meer is dat het geval. Uh, dank dat u even naar de telefoon kwam. Bart Berend, bestuurder bij het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Een vliegveld kopen. Ach ja, nou ja, waarom ook niet eigenlijk. Dat dacht in ieder geval Stef Haven. Hij is nu mede-eigenaar van vliegveld Seppen. Dat uh, ligt tussen Breda en Roosendaal. En hij is nu bij ons in de studio uh, met het vliegtuig gekomen ook? Of, uh... Helaas niet, met de auto. Ik kan hier ook bijna niet landen op dat mediapark. Dat is vervelend. Dat laatste per keer. Dat vind ik ook altijd. Ik moet altijd weer met uh, gewoon normaal hier naartoe... die helikopter altijd gewoon thuis laten staan op het dak. Ja goed. Um, wat kost een vliegveld tegenwoordig? Nou, daar is weinig over bekend en uh, het, de meeste zijn verlieslatend. Uh, je moet het zien als een stuk infrastructuur. Dus wat is, uh, wat is een verlieslatende onderneming waard? Ja, maar wat heeft u voor dit vliegveld betaald? Wij hebben begin 2008 1,5 miljoen uh, geko hebben we gekocht. Ja, en, en waarom dacht u van, uh, want u, u zit wel in de, laten we zeggen, in het vastgoed. Uh, maar ja, vliegveld is toch even weer een andere... Sport. Dat klopt, alleen het heeft natuurlijk wel een groot vastgoedcomponent. Er zit veel grond onder. En je hebt het toch ook over een stuk infrastructuur. En wij zaten voornamelijk in exploitatiegebonden vastgoed, waarbij dus uh, het object één op één verbonden is met de omgeving uh, en met de businessmodel wat eronder zit. Ja, dat betekent dat daar, laten uh, we zeggen, dat zijn niet eigenlijk, uh, de, laten we zeggen, het is niet een woonwijk of zo waar je dan over praat. Nee. Dat zijn echt specifieke bedrijven die te maken hebben met geluidsoverlast, dat soort dingen. Een geluidstank, uh, milieu, uh, ja. uh, circles, dus. Uh, daar wil, daar wil niet iedereen zitten, zeg maar. Dat heeft beperkingen. En dat heeft ook ja, beleggingswaarde. Beleggingstechnisch zijn er maar een aantal partijen die daar geïnteresseerd in zijn. Ja, en, en dan goed, zo'n vliegveld. Want uh, daar staan ook gebouwen op. en uh, Dus daar zou eventueel dan wel bedrijvigheid in kunnen. Maar dan zit je wel met uh, dat er af en toe is een vliegveld, uh, vliegtuigland of zo. Ja, maar dat is op zich geen, geen bezwaar. Nee, wij hebben voornamelijk gekeken toen wij het vliegveld kochten... wat is de alternatieve aanwendbaarheid en wat is de toegevoegde waarde die we eraan kunnen leveren. En uh, wat wij zagen was een, een groot stuk uh, uh, terrein. Uh, pal tegen de A58, u zei het net al, tussen Breda en Roosendaal. Het zit op een zichtlocatie met een eigen africhting... En dat zijn zaken die in vastgoedland... gewoon een toegevoegde waarde betekenen voor de onderneming. Uh, ik heb al eens in een interview gezegd... er zit veel emotie in de luchtvaart. Maar emotie is een rationele afgeleide... van wat gevoelsmatig iemand wil... Een bedrijf wil graag exposure. Nou, en voor, om die exposure te verkrijgen kan hij adverteren... of kan hij allerlei acties verzinnen. Maar hij kan natuurlijk ook op een zichtlocatie langs een snelweg zitten. Mm. En, uh, en dat daar af en toe een vliegtuig landt, nou, ja, dat neem je dan op de koop toe? Nou, sterker nog, dat is een versterkende kracht. Ja. Hè? We hebben het over multimodale zaken. Uh, Rietje zit niet voor niks uh, bij, op NS-stations. Uh, we willen gewoon snel van deur naar deur. Het leven gaat een stuk sneller tegenwoordig. Kijk naar internet, kijk naar mobieltjes. En uh, ja, Mensen willen gewoon uh, snel en convenient zijn. En uh, parkeren voor de deur en dan hup met vliegtuig uh, naar uh, Marseille. Is dat ook een, een beetje status ook nog wel? Want dat je kan zeggen, nou, uh, je hoeft niet per se misschien zelf een eigen jet te hebben... maar dat je er in ieder geval eentje voor de deur hebt staan die je gehuurd hebt... en daarmee onmiddellijk weg kan? Uite uite uiteindelijk heeft het natuurlijk wel een bepaalde uh, uh, aantrekkingskracht. Zeker voor degenen die dan meegaan. Maar voor de eigenaar slash de hoofdgebruiker... is het uh, in 95% van de gevallen puur de effectiviteit. En, en u ziet dat ook gebeuren, he? dat mensen uh, nou ja, laten we zeggen dat vliegveld echt gebruiken voor, voor klanten of personeel eventueel om, om die uh, elders te, uh, te krijgen? Ja, steeds meer. Toen wij het overnamen gebeurde dat nog zelden. Uh, wij hebben ook moeten investeren in een uh, nieuwe brandstoftank uh, om, om dat soort vliegtuigen te accommoderen. Het waren eerst uh, voornamelijk de Cessna's, om het zo maar te zeggen, en dat kaliber. En wat we nu zien is dat wij uh, uh, toch meer het zakelijke verkeer aantrekken. Wat anders uit moest wijken naar Rotterdam, Eindhoven of Antwerpen. In ons geval zie je dus nu steeds vaker op uh, seppen landen, omdat ze uh, ja, per slot ook gewoon bij ons kunnen tanken, landen en uiteindelijk het gaat van deur naar deur. Dus als je een hoofdkantoor in Etteleur hebt, ja, waarom dan niet drie kilometer van de deur uh, landen? Ja. Nou, en, en de bedrijvigheid op dat vliegveld, is dat ook dan uh, uh, uh, ja, luchtvaart gerelateerd of, of helemaal niet? Er zijn ja. Gewoon bedrijven die daar helemaal niks mee hebben. Um, op dit moment zijn het alleen maar bedrijven die iets met die luchtvaart hebben... of met, dat, met de start- en landingsbaan. En uh, het is ook de bedoeling dat we daar ook steeds meer naartoe gaan. Uh, we hebben de, het geluk dat Den Haag uh, de regio Zuid-West-Nederland... Uh, aangemerkt heeft als maintenance valley. Dus het vliegtuigonderhoud. En uh, ja, daar zitten wij net tussenin. Dus het versterkt wel uh, de positie van Zuid-West-Nederland. Ja, is het ook zo dat die bedrijven moeten ook iets laten we zeggen van de overheid met, uh, met die luchtvaart te maken hebben? Of, of mag je ook daar gewoon totaal uh, gaan zitten als je, als je er niks mee hebt? Nee, branchevreemde bedrijven kunnen wij daar niet huisvesten. Het, ga, het, het gaat ook om 24 bedrijven, mkb-bedrijven of mkb-bedrijven omvang afdelingen. Uh, maar er zijn natuurlijk wel, stel dat uh, Shell zegt... we gaan met Shell Aviation BV geen jets meer vliegen... maar we gaan turboprops vliegen. Dan zijn ze van harte welkom natuurlijk uh, op, op zeppen. Alhoewel natuurlijk kun je zeggen... olie, uh, olie exploitatiemaatschappijen hebben niks op een vliegveld te zoeken. Maar die zijn groot genoeg om een, een hele afdeling met vliegtuigen te hebben. Hebt u het geld er eigenlijk alweer uit, de investering, of niet? Nee, wij hebben op dit moment, we zijn alleen nog maar aan het extra het investeren, en dat is in deze tijd natuurlijk soms best wel een uitdaging. Ja, want die crisis horen we overal. Dus. Het, het is anticyclisch. dan ga je ook nog iets ontwikkelen, dat maakt natuurlijk helemaal uh, uh, de zaak lastig. Het voordeel is dan van de vliegtuigen die wij al op het vliegveldje hebben, er een aantal bedrijven zijn, of uh, uh, particulieren, die graag een upgrade zouden willen maken. En dit simpelweg niet kunnen, omdat er gewoon geen ruimte is op het vliegveld. En anders Anderzijds hebben wij ook een wachtlijst van 30 vliegtuigen. Dus uh, voor de buitenstaande zeggen ze, uh, zou het zo kunnen zijn dat je denkt dat wij voor leegstand of voor is het economisch wel haalbaar? Uh, maar het feit is dat wij uh, de mensen opgeleid hebben. Um, en nou is het zo, want daar kunnen nog geen 737's landen en zo. Dat zal er wel in de toekomst ook niet <laughs> zal komen. Niet ik wil iedereen geruststellen die in de buurt woont. <laughs> ja. Nou ja, ik dacht, we zijn hebben nieuws. Nee. Uh, nee, maar ik bedoel, dus je moet wel steeds blijven natuurlijk, om, om die luchthaven een beetje uh, state of the art te houden ook. Nou, dat was een van de voorwaarden van alle gemeentes toen ze het verkochten. Dat ze zeiden: A. Um, je mag er niet meer mee vliegen dan thans vergund En b, de kwaliteit van de infrastructuur moet omhoog. Uh, ja, en, en je moet het, ten einde der dagen, moet je het winstgevend kunnen exploiteren. Want het was toen echt licht, licht verlieslatend. Nou, dat verlieslatend hebben we kunnen tackelen. Dus we zitten nu wel ruim break even. Uh, het opnieuw investeren, dat hebben we gedaan door uh, een nieuwe fuel tanks te investeren en wat infrastructuur op te knappen. Maar we hebben ook heel hard gewerkt aan ons imago om vervolgens bedrijven aan te trekken en hoogwaardige bedrijven... Eh, die het zich kunnen permitteren om eh, die effectiviteitsslag... die dat oplevert, om dat terug te verdienen. Ja, En het is altijd leuk als je op een feestje bent en kan zeggen... ik heb gewoon een vliegveld. Ja, maar dat maakt soms ook heel veel zorgen. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Nee, het gaat ons echt. We zijn een bedrijf. wat in exploitatiegebonden vastgoed investeert. En dat betekent dat wij. Uh, tot in de haarvezels van de onderneming. snappen hoe zo'n bedrijf in elkaar zit. En. Um, ja, want uiteindelijk. op het moment dat het bedrijf ophoudt te bestaan. is het waardeloos. of het object ook nagenoeg. Uh, uh, uh, waardeloos. Dus uh, wij hebben natuurlijk. Uh, vanuit mijn verleden. als ex-vliegenier bij Defensie. hadden natuurlijk al een bepaalde band, maar uh, latere carrière... dat we met exploitatiegebonden vastgoed aan de gang gingen. Uh, we hebben natuurlijk heel erg goed naar de jaarrekeningen gekeken. We hebben ook goed gekeken naar de concurrerende uh, locaties. En we hebben dat vrij analytisch opgepakt. Goed. Nou ja, het blijft toch een mooi verhaal. Stef Haven, dank daarvoor. Uh, hij uh, is dus de baas van het vliegveld Zepper tussen uh, Breda en uh, Roosendaal. Dank voor het gesprek. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Gebeurt, hè. elke week hè, dat een verslag even meeloopt op de werkvloer. Voor die rubriek dus in de praktijk, kijkt Anne van der Veen mee voor en achter de schermen van een koffieshop. Anne, hi, zou ja, ik bijna zeggen. Ja, dat klopt hoor. Hi, ja, <laughs> ja, dat kan je wel stellen. Ik ben even naar buiten gelopen. <laughs> en het is echt zo hoor, die geuren die zijn me al een beetje naar mijn bol uh, ja. opgestegen. Zie je, dat uh, kan ik al geen eens meer vertellen. Het zijn niet de beste ja. tijden voor de koffieshophouders over het algemeen. Nee, dat klopt. Want buiten dus dat je de hele tijd in die roken zit... Um, zijn er wat maatregelen. Bijvoorbeeld het afstandscriterium komt eraan. Een coffeeshop moet minstens 350 meter van een school uh, verwijderd zijn. Nou, dat zou in Amsterdam betekenen dat echt een heleboel coffeeshops uh, zouden moeten sluiten. En die wietpas, ja, in uh, het zuiden van Nederland is die al ingevoerd. En iedereen kijkt eigenlijk een beetje vreesend naar Den Haag. Deze week, of misschien volgende week komt de minister opstelt met een brief... blijft die wietpas... Gaat die weg of komen er aanpassingen? Ja. Dus het is uh, echt spannend. Jij gaat de hele week rondlopen daar bij de coffeeshops. Aan het eind van de week, uh, welke vraag wil je in ieder geval beantwoord hebben voor jezelf? Nou, één ding wil ik wel weten. Met al die nieuwe maatregelen die er aan zitten te komen... wil ik eigenlijk weten, heeft uh, de koffieshop in deze vorm... zoals wij ze nu kennen, in Nederland eigenlijk nog wel bestaansrecht? Nou, simpel. Dat uh, wil ik wel weten. De vraag is gesteld, ja. het antwoord komt één uh, deze dagen... want we gaan jou uh, horen de komende dagen vanuit de koffieshop. Anne van der Veen was dat. Zometeen stand.nl. Het is nu te vroeg voor de onafhankelijkheid van Curaçao. Dat is een stelling en u mag zeggen of u het er eens bent of mee oneens. Eerst het laatste nieuws, Joris Stuber niet. Radio 1, het NOS-journaal. De internationale wielerunie heeft de levenslange schorsing van Lance Armstrong bevestigd. Ook zijn al zijn overwinningen tussen 1998 en 2011 geschrapt. Dat betekent dat de zeven eindzegers in de Tour de France-Armstrong worden afgenomen... De UCI neemt alle conclusies van de Amerikaanse antidopingorganisatie USADA over. UCI-voorzitter Pat McQuaid zei dat Armstrong niet thuis hoort in het wielrennen. Over het dopingnetwerk waarin Armstrong de spil was, zei McQuaid dat zoiets nooit meer hoort te gebeuren. Het leger van Libanon is bezig met een grote veiligheidsoperatie om een einde te maken aan de ongeregeldheden in het land. Die ontstonden na de begrafenis van een hoge veiligheidsfunctionaris die bij een bomaanslag in Beirut om het leven kwam.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 Ah, ...en de verkeersinformatie staan lange files na een op de A1 Amsterdam Amersfoort. Richting Amersfoort tussen Gooi Meer en Eembrugge 12 kilometer... ...en richting Amsterdam staat er tussen de afrit Bunschoten en de Soest 6 kilometer. In beide richtingen kan het verkeer beter omrijden... ...onder andere via de A27 en de A28 via Utrecht. De N202 Amsterdam richting IJmuiden is dicht voor de aansluiting met de A22... Er ligt daar lading op de weg. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Vrijdag won de partij Pueblo Soberano, de PS, de verkiezingen op Curaçao. De partij van Helmin Wiels blijft, na telling van bijna alle stemmen, de MFK van Gerrit Schotten net voor. Belangrijk punt voor die PS is de onafhankelijkheid van Curaçao. Uitslag betekent dat wij blijven groeien. En dat het bewustzijn van mijn volk blijft groeien. En dat de bewustzijn richting onafhankelijkheid en zelfstandigheid blijft groeien. Curaçao is nu een land binnen het Koninkrijk Nederland. En als het aan de meerderheid in de Tweede Kamer ligt, dan mag Curaçao er best uitstappen. Moet ons land kiezen voor de makkelijke manier van opgeruimd staat netjes? Of moet Nederland meer doen om het verworven gebied er bovenop te helpen? Ik praat erover met André Bosman, Tweede Kamerlid voor de VVD. Dag meneer Bosman. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. Kort antwoord ja of nee. Hier komen de keuzes. Curaçao is een prachtig land. Ja. Onafhankelijkheid van Curaçao heeft een uh, hoop nadelen. Nee. Wij hebben wel de morele verplichting Curaçao te helpen. Nee. Twee keer nee, één keer ja. En de stelling, daar gaan we zo meteen over doorpraten. Ik zeg ook tegen onze luisteraars, we zijn benieuwd naar u eens of oneens. Op deze stelling, het is nu nog te vroeg voor de onafhankelijkheid van Curaçao. U mag dat smsen naar 7070, 70, dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800-1101. De website www.stand.nl staat open voor eens of oneens. En hetzelfde geldt voor Twitter. Doe het dan wel even met het hekje standpunt. En meneer Bosman, de stelling ook voor u. Het is nu nog te vroeg voor de onafhankelijkheid van Curaçao. Eens of oneens? Oneens. Ik denk dat het een heel goed moment is voor Curaçao om nu stappen te gaan nemen richting die onafhankelijkheid. En dan moet je gewoon een basisbesluit gaan nemen. Omdat daar nu een democratische uitslag van de verkiezingen aan ten grondslag ligt? Ja, dat is uh, een heel helder uh, signaal, denk ik, van de bevolking van Curaçao. Uh, Pueblo Sobrano, zoals je al zei, van Helmen Wils is de grootste partij geworden, daar op Curaçao. Meneer Wils is altijd heel duidelijk en stellig in zijn opmerkingen en uitspraken richting onafhankelijkheid. En vooral richting de bemoeienis van Nederland. Ik denk, dan heb je ook een verantwoordelijkheid als grootste partij om dan ook die actie te gaan ondernemen en te beginnen met het proces van het onafhankelijk worden. Uh. Nou, is die partij natuurlijk niet alleen maar. er is geen one-issue partij. Dus eigenlijk kan je toch ook niet zeggen dat die uitslag van die verkiezingen gelijk ook betekent onafhankelijkheid. Ik bedoel, die partij staat nog voor veel meer dingen. Ik heb ook wel onderzoeken gezien dat als je het echt voor leggen aan de mensen dat maar een kwart het hem eens is. Nee, dat, dat klopt. Alleen waar het om gaat is, um, zeker ook als je kijkt naar de vorige periode... waarbij diezelfde drie partijen, die waarschijnlijk nu weer een coalitie gaan vormen... hadden heel veel bezwaar tegen de bemoeienissen van Nederland. Uh, en natuurlijk kan je niet zo, zeg, zo zijn dat je in een koninkrijk zit... Uh, met een aantal uh, verantwoordelijkheden en afspraken. Aan de ene kant zegt, als Cura zou zijn... ja, ik wil graag onafhankelijk zijn. Um, maar ik wil wel het geld van Nederland hebben, want ja... Ik, dat gaat niet samen. Het is of onafhankelijk, of je blijft binnen het Koninkrijk, maar dan heb je ook aantal verantwoordelijkheden en afspraken te houden. Ja. Die horen bij het Koninkrijk. Even naar het technische verhaal, u zei dat net ook even in een heel klein bijzinnetje. Als zij dat willen, zei u. Ja. Dus dat betekent wel dat, dat zij het initiatief moeten nemen, Curaçao. Ja, dat klopt. In het kader van het handvest van dekolonisatie van de Verenigde Naties, is het altijd aan de, de oude koloniën, zal ik maar zeggen, om die term maar weer eens te gebruiken. om te kiezen voor wat welke status zij willen. Ja, een handig daarbij zou kunnen zijn een referendum... dus dat we echt ja. weten of de bevolking dat wil of niet. Maar daar lijkt meneer Wiels dan weer niet zo'n voorstander van. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, want uh, meneer Wiels is natuurlijk bang voor een uitspraak van de bevolking. Um, ik kan zomaar uh, die uitslag voorspellen dat een groot deel van de bevolking van Curaçao nee zegt tegen een onafhankelijke uh, Curaçao. En dan heeft meneer Wiels een heel uh, raar verhaal te houden. En dan is het natuurlijk heel lastig onderhandelen met een land als Nederland. Uh, waarbij je aan de ene kant zegt als pueblo soberano of als, als regering zometeen, wij zijn voor onafhankelijkheid. En dat Nederland weet, ja maar joh, de meerderheid van die bevolking wil dat helemaal niet. Dus je hebt helemaal geen onderhandelingspositie. Nee, maar goed, ik lees ook dat de meerderheid in de Tweede Kamer het wel goed vindt. Ja. Uh, maar dat is dan ook op niks gebaseerd, want we weten het dus niet. Dan zou eerst dat referendum moeten worden gehouden. Nee, maar dat zijn twee verschillende dingen. Uh, nogmaals, uh, als Tweede Kamer zei, zijn wij van mening dat Curaçao het recht heeft om die onafhankelijkheid te kiezen. En ik denk dat dat het beste signaal is naar Curaçao toe. Uh, want er waren nogal eens um, um, zaken in de media waarbij wordt aangegeven dat Nederland de onafhankelijkheid tegen zou houden. Nou, dat is absoluut niet aan de orde. Nederland staat volledig achter een wens van uh, onafhankelijkheid van Curaçao... mochten zij daartoe besluiten. Mm. Maar als deze regering dus zegt, uh, he, de, de, op Curaçao bedoel ik nu even... Uh, ja. die, die moet nog gevormd worden weliswaar, ja. maar goed. Die zeggen dan straks van, uh, oké, okay, wij, wij willen onafhankelijkheid. Dan is dat voor de Tweede Kamer voldoende. U wilt niet dat, uh, laten we zeggen, dat, dat de, de bevolking zich daar nog over uitspreekt. Nee, want dat moet volgens het, het officiële uh, handvest geregeld worden. En dat moet je dus netjes aanvragen. En, de, en ik denk dat we als Nederland er uitstekend bij kunnen helpen... om daarbij de Verenigde Naties in te schakelen... om dat hele proces uh, goed uh, handen en voeten te geven. Absoluut geen probleem. Echt. Uh, die uitgestoken hand voor onafhankelijkheid van Curaçao... hebben ze van de VVD bij deze. Ja, ja dat klinkt een beetje zelf een opgeruimd staat netjes. Nee, ik gun ze de vrijheid om zelf te kiezen. Nogmaals, de afgelopen twee jaar is heel duidelijk gebleken... dat de coalitie die er toen zat en die er waarschijnlijk nu weer gaat komen... zich niets aangelegen laat om iedere keer de bemoeienis van Nederland... weg te zetten als kolonialisme. Mm. En um, er zijn afspraken gemaakt, rijkswetten van... Uh, uh, van financiën bijvoorbeeld. En Curaçao had het iedere keer moeilijk om, dat, om daar invulling aan te geven. En dan zeg ik, ja jongens, het is of het een of het ander. De beroemde met 10-10-10 ja. uh, is er geweest, twee jaar geleden dus. Toen werd Curaçao een land in ons koninkrijk met een aantal ja. uh, afspraken daarbij. Uh, Nederland heeft toen ook nog een hoop schulden gesaneerd. Ja. Anderhalf miljard, geloof ik. Absoluut. Daar zijn een aantal afspraken aan gebonden en daar hebben ze zich niet aan gehouden ook. Nou met moeite. En dat is het probleem. En iedere keer is het weer een, een gevecht om bijvoorbeeld de financiën duidelijk te krijgen. Om nou te zien van jongens, hoe lopen jullie stromen nou? Waar, waar gaat dat geld heen? En het geld wat je binnenkrijgt, hoe besteed je dat? En um, wat je dus ziet bij dat soort begrotingen is het geld wat de ene maand binnenkomt wordt de volgende maand uitgegeven. En een lange termijn begroting is er niet. Daarnaast zitten er nog een aantal, ja, dat noemen ze overheids-MV's, die zitten dan buiten de begroting. Die zijn dan een soort zelfstandige bestuursorganen. Maar er zit ook heel veel geld in, maar die vallen er weer niet onder de toezicht. En daar maak ik mijn misschien nog wel meer zorgen over. Zitten er eigenlijk ook nadelen voor ons land aan... als Curaçao deze stap zou uh, maken? Nou, het enige risico wat ik zie is dat je een mogelijke uitstroom gaat krijgen... van kansarme mensen die zeggen... ja, maar wacht even, uh, hier ga ik het niet redden op Curaçao... en laat ik maar naar Nederland gaan. Maar ook een groep mensen die zeggen... ja, maar luister, um, ik heb ambitie, ik wil nog heel veel meer... Um, en dat ga ik op dit eiland Curaçao met deze regering niet redden. Mm -hmm. Want dat, dat zit er natuurlijk nog even aan. Uh, zoals het nu lijkt, uh, wordt de, de schotten, de voormalige premier... die, die wordt dan nu de, de coalitiepartner van Wiels, lijkt het. Ja, huh? ja daar is ook van alles om te doen geweest, die schotten. Ja. Corruptie, banden met ja. de maffia, noem het allemaal maar. En dat is dan de leiding van zo'n land in dit geval. Nou, dat is even misschien een stap te snel. Ik, ik ben blij dat er een interimregering is geweest... Uh, die ervoor gezorgd heeft dat er een, uh, een landsbesluit is gekomen... zo'n wet van Curaçao... ten aanzien van de screening van nieuwe ministers. En ik denk dat dat een hele goede zaak is. Dat die wet ligt er nu. De toetsing is er. En nu moet het gewoon heel transparant zijn. Van, goh, als ik bestuurder of minister wil worden van Curaçao... moet ik voldoen aan een aantal eisen. En dan moet ik een bepaalde transparantie bieden... naar de bevolking, maar ook naar de journalistiek... maar ook naar de rest van de wereld. En ik denk dat het heel belangrijk is voor Curaçao... om die transparantie te bieden. Ja. Want um, de geloofwaardigheid van het bestuur... staat echt in, uh, de, in het ja. geding. Ja, maar goed, dat, dat zou dan misschien betekenen... dat Schotten daar niet meer komt te zitten... Uh, vanwege zijn reputatie. Maar goed, ja. die speelt op de achtergrond in die partij... natuurlijk nog wel een belangrijke rol. Ja, maar dat hou je altijd. Dat hou je op, op, op alle gebieden. Maar het zijn wel stappen die dan gaan komen... waarbij ook de bewustwording essentieel is van jongens... Uh, corrupt gedrag is niet uh, ten gunste van Curaçao. En niet, zeker niet ten gunste van de bevolking van Curaçao. En ik denk dat dat steeds beter duidelijk moet worden. En, en uiteindelijk kan Nederland dat toch ook niet voor zijn rekening nemen... dat als, als dit door zou gaan en, en met dezelfde hoofdrolspelers... Maar dat, dat is dus de toetsing aan de screeningswet. Dus ik denk dat ja. uh, dat, dat proces wil ik eerst even afwachten. Want ik heb, ik heb nogmaals het volste vertrouwen... in een democratisch gekozen parlement en een regering. En de, en de wetten die erbij horen. Dus die laat ik eerst zijn werk doen. Ja. Stel dat Curaçao toch zegt van... Uh, nou ja, uh, eigenlijk vinden we dat Nederland maar helemaal niks... maar we blijven er toch maar in. Ja, nou, dat kan. Uh, maar dan hebben we wel een aantal afspraken... die gewoon gevolgd moeten worden. En daar zit wel een, een consequentie aan vast... Uh, net zoals de Rijksuit Financieel Toezicht, daar zullen ze aan moeten voldoen. En, en zo niet? Wat kan Nederland dan doen? Want tot nu toe hebben we weinig kunnen doen. We hebben anderhalf miljard uh, gegeven ja. om, om de, de, de begroting een beetje op orde te krijgen. Maar uh, daarna zegt u ook steeds, het is heel moeizaam om, om uh, stuk op tafel te krijgen. Ja. Nou, en er staan nog wat bedragen in de begroting om uh, richting Curaçao. Dus in, dan, dan Hoe, zou hoeveel, volgens, eigenlijk, hoeveel gaat daar uh, nog heen? Ja, dan? Ja, volgens mij tussen de 50 en de 100 miljoen. Per uh, jaar. En, per jaar. Ja. dat zou voor mij een, een aanleiding kunnen zijn om te zeggen, van nou, draai die kaan dan maar dicht. Ja, ja. Um, nog even, want het gaat nu over Curaçao. Uh, hoe zit het eigenlijk met andere Caribische gebieden? Hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, de samenwerking met Aruba is buitengewoon goed, um, zeer prettig. Um, nou, echt volwaardige partners in het koninkrijk, waarbij je absoluut nog wel eens van mening wil verschillen over een aantal zaken, maar waarbij je wel wederzijds kan zien van we hebben voordeel aan, uh, aan elkaar. Net zoals Aruba zegt van goh, we hebben heel veel kennis en expertise in Nederland zitten. Ze zijn bijvoorbeeld met TNO bezig nu op Aruba met allerlei uh, technologische uh, vernieuwingen over energie. Uh, en aan de andere kant kan Nederland zeggen goh, we hebben een spring, springplank richting Zuid-Amerika. Dus die samenwerking is is een stuk prettiger. En dan zie je dat Curaçao, die gewoon niks wil... en zijn hak in het zand zet... Uh, bestuurlijk aan het rommelen hmm. is... te zeggen, ja jongens, maar daar heb ik niks mee. Uh, Aruba hebben we nog, Sint Maarten is ook een ja. hè? Sint Maarten ook... Uh, ook, ook hard aan het werk om, om uh, op orde te komen. Er zit nog wel een probleem met criminaliteit. En daarin is Nederland ook weer bezig met ondersteuning van het justitiële apparaat. Dus ook daarin zeggen wij, er zijn plannen van aanpak die wij ook als Kamer volgen. Daar hebben we ook geld in gestopt. Dus ik, ik wil wel uh, een bepaalde progressie zien. Ja, maar van die twee landen in principe hoeft u niet per se afscheid te nemen. Aruba en Sint Maarten. En dan hebben we nog die gemeente Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De beste zijn de openbare lichamen. Uh, en die horen gewoon bij Nederland. En die hebben het recht. Uh, zoals ieder uh, voormalige kolonie het recht heeft om, om zelfstandigheid te kiezen. Maar we hebben nu een speciale afspraak gemaakt. vijf jaar na 10-10-2010. Dat er een evaluatie komt over hoe de uh, eilanden mm -hmm. zich bevinden. En of zij dan voor een keus zijn. Ik ik word ik gemeente, word ik zelfstandig... en, en die keuze is dan aan hun. Ja. Nog even naar het, het morele verhaal. Hè. Er zijn ook mensen die zeggen... ja, Nederland heeft uh, die... Uh, nou, als het over Curaçao gaat... Uh, dat, dat uh, eigenlijk altijd uitgebuit. Uh, en nu we er niks meer aan hebben... nu, uh, nu laten we het als een beschimmelde motorram uh, vallen. Ja, nou, uitbuiten en een beschikbaar boterhammen zijn wel de extreme. U noemde net het schuldsaneringsbedrag van anderhalf miljard. Er zit heel veel kennis en expertise. We bieden dat ook aan. Het is ook wel aan Curaçao om dan die hand aan te nemen. En daar merk je toch wel het probleem. Nogmaals, er is van Nederland alle mogelijkheid om ondersteuning en hulp te krijgen. Maar de, de hulp of de, de samenwerking komt wel van twee kanten. En dat is het probleem van Curaçao. En dan zeg je ja, je hebt een morele verplichting. Als die morele verplichting alleen inhoudt dat je geld mag storten en voor de rest je mond mag houden. Voor de VVD is, is dat niet aan de orde. Nee. Ik lees u nog even één reactie voor van iemand die het eens is met de stelling. Die zegt: ja. uh, Het zal altijd te vroeg zijn voor onafhankelijkheid van Curaçao. Het eiland heeft niet veel meer inwoners dan de stad Amersfoort. Um, de meesten zijn laag opgeleid en is uh, dus ontvankelijk voor corruptie, zegt deze meneer of mevrouw. Van machtsbeluste politici. Overigens wil maar een kwart uh, dat Curaçao onafhankelijk wordt. Nou, dat hebben we net inderdaad ook vastgesteld. Ja. Uh, dus zegt deze meneer of mevrouw: De storm zal wel overwaaien. Maak er een ordentelijke provincie of gemeente van en houd op met het gedraaien en dan doel ik op de Nederlandse bewindslieden... die nog nooit de rug recht hebben gehouden. Ja, uh, interessant. Um, <laughs> alleen... Wat, waar ik het niet mee eens ben, is dat Curaçao niet zichzelf zou kunnen bedruipen. Het is een prachtig land, echt prachtig. Heeft uh, alle mogelijkheden van goede inkomsten, toerisme... maar ook de financiële sector. Het is een prachtige ligging voor binnen het Caribisch gebied. Dus er is geld, het probleem is alleen... door die corruptie uh, heb je een probleem met, met waar dat geld naartoe gaat. En komt het dus niet ten goede van de bevolking. Want echt, als het geld wat binnenkomt goed besteed wordt... Nou, dan, dan kunnen ze makkelijk onafhankelijk zijn. U bent niet bang dat als ze straks op zichzelf staan... echt op zichzelf staan, dat ze dan door Venezuela worden ingeleid? Want... Chavez heeft dat ooit gezegd, hè, geloof ik. Ja, maar Chavez heeft ook iets gezegd. Die zegt, ik, ik wil Curaçao niet, want dat is, dat is me te duur. Nou, als Venezuela zegt, dat is me te duur, dan kost het een hoop geld. Ja, die zegt, nou, dat kunnen wij ook wel anders uh, gebruiken. Ja. Uh, ik snap het. Uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Is het? Ja. het is nu te vroeg voor de onafhankelijkheid van Curaçao. Dat is de stelling. Voorlopig hebben daar uh, ruim 800 mensen op gestemd. 22% is het eens, 78% is het oneens. Stomp.nl. Goedemiddag. Goedemiddag met Romeo Hoost. Ik ben eens met de stelling. Ik heb zelf het grootste gedeelte van mijn leven op Curaçao doorgebracht. Ik ben in Suriname geboren. Desalniettemin zeg ik, ik ben eens met de stelling. Maar als de mensen er zelf om vragen, nee schreeuwen, smeeken, geef hun dan de onafhankelijkheid. Ze hebben gestemd op meneer Wiels, hij is de verkiezingen ingaan met onafhankelijkheid. Respecteer de uitslag van de verkiezingen. Ze zullen wel laten zien wat er gebeurt. Ik ben in Suriname geboren, ik heb de koep meegemaakt, met hard ja. gewaarschuwd in Suriname. En... Er zijn geruchten die de ronde doen, dat Duna Bauten, de zoon van de moordenaar, deze de Boutens, contacten zou hebben met meneer Wiels. Ik zeg nogmaals, respecteer de mening, de, de, de, de mening en de wil van het volk. Ja, maar u zegt, u, u zegt dus dat er een, een link is tussen de zoon van Boutens en de, de nieuwe leider daar op Curaçao? Daar doen al jaren geruchten de ronde uh -huh. over. Of het waar is, weet ik niet, daar doen de jaren geruchten over. Oké, okay. goed, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ik ben het uh, oneens met de stelling. En dat lijkt me volkomen logisch, want uh, de grootste partij die gewonnen heeft... Die heeft duidelijk gemaakt dat zij voor onafhankelijkheid zijn. En als die partij dan wint, lijkt het me logisch dat zou uh, ook onafhankelijk wordt. Ja, makkelijk. En kort door de mocht. Uh, en duidelijk eigenlijk. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg het maar, meneer. Uh, nee, Peter, ik ben het eens met de stelling. Ik zeg nu niet en nooit niet... Maar ik ben bang dat het toch verkeerd loopt. Want in de, wat, wat, wat ze hadden moeten doen wat die meneer van eh, Curaçao gisteren ook zei. Ze hadden gewoon Cura, eh, Curaçao een gemeente moeten maken. En, en, en ze hadden nog voor een ander ding om te zorgen... dat er van al die andere eilanden niet te veel mensen waren gekomen... De, en die Curaçao als een sociaal paradijs beschouwden. Mm -hmm. Maar nogmaals, ik ben bang dat het allemaal te laat is... door, de, door het rare zwalkende beleid van Nederland de laatste jaren... En ik wil nog wat zeggen, als, als, Uri, als Curaçao eh, werkelijk oh, eh, onafhankelijk wordt, ik denk dat dat die kant op gaat. Maar dan staan ze de volgende dag, staan ze, staan ze bij uh, Venezuela op de soep. Ja, nou ja, daar hebben we het net over gehad, hè, dat Chavez ook even gezegd, ja het is wel ja, een beetje duur misschien. Dat, dat, dat. Um, goed, maar u bent het eens met de stelling, u vindt ja. het eigenlijk te vroeg nu? Ja, ja altijd, ik zeg altijd te vroeg. Ja. Oké, okay, dank u wel, stand.nl, Goedemiddag. Het is natuurlijk wel maandag. We moeten af en toe een beetje opstarten met z'n allen. Maar het is handig als u nu even zegt: eens of oneens, bijvoorbeeld op de stelling. Stam.nl, goedemiddag. goedemiddag. Denk nog na. Zal ik eens zeggen, zal ik oneens zeggen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Frank Gilmore. Dag, Frank. Ik kom zelf uit Curaçao en ik woon al 30 jaar in Nederland. Uh, ik heb verschillende omstandigheden daar meegemaakt. Ook de 30 mei uh, situatie. Uh, er is daar. Een, uh, een, er is nu een situatie Schapen dat een bevolking die eigenlijk nog niet uh, ge, uh, de opleiding heeft gehad om, om zelfstandig te kunnen zijn... ...veel te klein is, zelfs geen, geen, geen bronnen heeft, uh, om, op verkiezingsuitslagen uh, buiten de deur gezet wordt. Uh, dat gebeurt niet in Limburg, waar ook uh, corruptie is, dat wordt genoemd. Uh, ja. Dat gebeurt niet in Amsterdam, dat gebeurt niet in Den Haag, waar precies dezelfde praktijken spelen... Ja. Uh, en uh, om dan zomaar uh, de rest van de bevolking, die nog niet echt de kennis heeft om te zeggen van oké, okay, we willen het, dit is puur politiek, ja, de meneer van de VVD die daar zit weet daar heel veel van. Mm. Maar wacht even wacht niet geholpen. Want, nee, maar wacht even, meneer, meneer, meneer, meneer, maar, laat me even iets vragen. Want uh, de, de politiek in Nederland reageert op uh, de verkiezingsuitslag. Uh, ja. De mensen daar hebben dus wel gestemd op deze meneer Wiels, die, uh, die dit toch duidelijk als een van zijn punten heeft uh, naar voren gebracht. Waarom doen ze dat dan? Nou, dat is, dat is dus eigenlijk de, on, de politieke onvolwassenheid. En, en, en uh, zeg maar, uh, uh, wensen uitspreken die uh, al eerder zijn uitgesproken... maar nooit gehoord zijn. En via deze weg, zeg maar, een, een, een, een statement willen maken. Maar die statement, dat is natuurlijk een, een, uh, ja, een, een, uh, een, een pistool met een, met een, een kurk in de loop. En die schiet natuurlijk achteruit. Mm. En uh, om dan de politiek in Nederland daar... Uh, zomaar uh, over te laten spreken terwijl ze zelf daar nooit echt beleven hebben uh, mm -hmm. geleefd hebben. Mm -hmm. Als je ziet wat er daar aan Nederlandse bedrijven zijn, ja, de meeste offshore bedrijven, die zitten op Curaçao en dat zijn Nederlandse bedrijven. Mm -hmm. Als we al dat soort zaken dan gaan wegnemen, dan, dan moet dat ook eigenlijk een stukje ja. terugbetaling zijn. Maar, nou is er gezegd, ja er is anderhalf miljard in de in de, de, de, de terugbetaling uh, gestoken. Anderhalf miljard op datgene wat wij nu allemaal moeten bezuinigen. Mm. En wat er op de jaren daarvoor... Want dat is ook nog een stuk wat meespeelt. En daar stapt iedereen makkelijk overheen. Mm. Jaren ja. daarvoor nooit mee is kunnen ontwikkelen. Uh. De KLM uh, door Nelie Smit Kroes... Uh, gestopt werd uh. om uh, te zeggen van... oké, okay, jij bent de enige die we, daar mag vliegen. We wijden iets te veel uit, meneer. Uw punt is duidelijk. Ik dank u hartelijk voor het bellen... want ik heb nog meer mensen hangen. Maar uw punt is in ieder geval duidelijk. U zegt de politiek in Nederland is nu wel erg happig ineens... met deze verkiezingsuitslag om te zeggen... Uh, laat zou maar uh, vertrekken uit het Koninkrijk. Het standpunt Stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, wat Mark. Mark. Ik ben het uh, online stelling. P-direct stoppen, die anderhalf jaar terug... Met rente vanaf 10, 10, 2010. En nooit meer je vingers eraan branden. En laat het maar lekker uitzoeken daar. Dank u wel, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben oneens met de stelling. Curaçao is best in staat om zelf uh, uh, verder te gaan. En ik vind dat de grootste. Uh, de meneer bij het gast begint over uh, misdadig uh, gedrag van uh, politici in Curaçao. De grootste misdaad is een land koloniseren. Daar beginnen we al mee. Ja. Meneer heeft het alleen over de kosten, wat Curaçao kost. heeft het niet over de opbrengst. Wat Nederland allemaal heeft verdiend van ja. uh, kolonisatie. Ja, um, maar daarmee, uh, maar toch zeg jij op, ba op basis van deze stelling: van ik ben het oneens met die stelling, uh, laat het toch maar gewoon onafhankelijk worden. Ja, zeker. Ja, zo snel mogelijk. Dankjewel. Stampen. Goedemiddag. Ja, goed, ik ben het uh, eens met de stelling. Uh, wat ik alleen niet begrijp is dat uh, er is één partij, die is toevallig dan de grootste... van een of andere volksminnen, die daarvoor is. Volgens mij is het lang niet de meerderheid van, van de bevolking in Curaçao. Dat men al, hier al over praat... en de gretigheid waarmee mensen van Curaçao af willen... vind ik ook onverantwoordelijk. Je hebt de verantwoordelijkheid voor zo'n land... ook als het een puinhoop is... en weer er een soort eilandje van maken... Dan, dan loop je er gauw weg. Dus ik vind het belachelijk... en, en dat is ook weer dat dwaas van democratie... Eén partijtje wint toevallig van een schreeuw lelijk, en. Dat is nog lang niet, uh, 51% van de mensen in zouden. dus wat praten we eigenlijk over? Nou, uh, ja, nee in goed gelijkheid was het wel een belangrijk verkiezingspunt van hem. En uh, ja, Ik kan goed. me dus voorstellen, als je daar woont, dan, dan kies je op een partij en dan weet je toch dat je dit erbij krijgt. Ja, maar goed, dat je dus 51% van die mensen had op die man moeten stemmen, dus dat is echt nog niet gebeurd. Nou, dus, uh, nou. u, u vindt ook dat de politiek in Nederland wel erg snel erbij is om nu te zeggen ja, van, uh, laat maar gaan. Ik vind, ik vind ik vind dat weinig hebben, mm. Gewoon van de vuilnis opruimen. Dat, dat, dat gevoel heb ik ervan. Maar ik vind dat eigenlijk... Uh, als je dus koloniaal wordt verweten... heb je in ieder geval verantwoordelijkheid... Om, dat, uh, om de mensen die daarvan goede willen zijn te helpen. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Jan de Jong, Amersfoort. Goeiemiddag. Dag meneer de Jong. Ik ben een jaar in Suriname geweest. Het was daar fantastisch in militaire dienst. En maar toen het onafhankelijk werd... kachelde het achteruit. Dat valt ook met... En er komt dan eerst een grote rush naar Nederland. Het kader verdwijnt naar Nederland toe. Ze zijn er nog niet aan toe. Ze moeten gewoon geholpen worden om zo snel mogelijk aan toe te zijn. En dan moet twee derde meerderheid het uh, beslissen. Ja, ja. Goed, dank, dank dat u belde. Uw telefoon valt af en toe weg, dus ik, ik ga het onderbreken. Dank u wel, maar de boodschap is duidelijk. Snel terug naar André Bosman. Die kan reageren op een aantal uh, zaken die genoemd uh, zijn zojuist. Tweede Kamerlid voor de VVD is die. Uh, een paar bellen zeggen ja, de gretigheid van Nederlandse politici... valt erg op op dit moment. Nou, De VVD is altijd heel duidelijk geweest dat wij kiezen eigenlijk meer voor een gemeene dan voor de constructie van het Koninkrijk. Waarbij een gemeene landen echt heel erg volledig zelfstandig zijn. Maar wel in een samenwerkingsverband zoals het Britse gemeene best. Dus um, de gretigheid is niet nieuw voor de VVD. Wij zijn al veel langer bezig om te zeggen, joh, uh, word alsjeblieft zelfstandig. Um, want dat, dat, is, dat is het beste voor jullie. Ja, een, een van de bellers uh, zei uh, weinig verantwoordelijkheidsbesef bij, bij Nederlandse politici. En er was nog een andere meneer die uh, haakt ook nog even in op de opbrengsten. Wat we ooit allemaal daar uh, aan hebben gehad. En, en nog weer iemand anders zei ook van kijk uit wat je doet als Nederland. Want er zitten daar veel offshore bedrijven. Uh, nou, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat wordt straks ook een probleem. Als die uh, daar weg moeten misschien of weggaan ja, uit dat, zichzelf. Ja, maar dat is dus vreemd. Um, maar dan zeg je dus dat als er een, nieuw, een nieuwe uh, regering komt. Um, en dat zou de oorzaak zijn dat dan die bedrijven weggaan of weg moeten. Um, en dat zou dan een teken aan de wand moeten zijn voor zo'n regering. Als je als regering uh, aan de macht komt en je de bedrijven vertrekken... misschien moet je dan eens even achter je oren krabben... van joh, wat ben ik nou van plan met dit land? Um, sterker nog, uh, de bedrijven op Curaçao hebben ten aanzien van het vorige, de vorige regering al hun zorgen geuit over de toekomst van Curaçao. Dus dan kan je zeggen, ja, dat ligt aan Nederland. Nee, dat ligt aan de regering die bezig is om Curaçao uit de markt te prijzen. Ten aanzien van de verantwoordelijkheid zeg ik toch, ja, verantwoordelijkheid moet je kunnen nemen. En dat lukt bij Curaçao dus niet. Curaçao wil niks, doet niks en is absoluut niet van plan om mee te werken met enig iets wat wij vanuit Nederland aanbieden. En dan kan je zeggen, ja, je moet je verantwoordelijkheid nemen. Ja, maar Curaçao ziet die verantwoordelijkheid alleen met de afbetaling van geld. En dat is ook het verhaal over koloniseren. Ja, uh, want dan gaan we natuurlijk twee kanten op. van Wat heeft het gekost om te koloniseren en wat hebben wij daaraan uitgegeven? Dus en dat, is, dat is een hele rare discussie. Mm -hmm. Uiteindelijk moet je komen tot, uh, waar zijn we nu? Hoe ver is het land? En wat zijn de, de mogelijkheden en ambities van een Curaçao? En die zijn, er, die zijn er genoeg. En er wordt gezegd, ja, er zijn niet genoeg uh, grondstoffen of, of uh, zaken om geld te verdienen. Daar ben ik het echt niet mee eens. Nee. We gaan kijken hoe deze zaak afloopt. Uh, ik dank u voor uw uh, mededoen, mede, uh, hoe heet het? meedoen aan de stad.nl. André Bosman, tweede kamerlid voor de VVD. Uh, nog even kijken of er wat veranderd is in de percentages. In ieder geval wat meer stemmers. Bijna 1000 nu. 22% eens, 78% oneens. Dat was volgens mij net ook. Dus er zijn er verschoven. Uh, wat betreft die stelling kunt u nog de hele middag blijven reageren. Thijs is er zometeen na twee in zijn eentje voor Dit is de Dag. Klopt, maar niet helemaal alleen hoor. Er zijn ook gasten gelukkig, anders zou ik anderhalf uur moeten praten. Dat kan ik niet. Uh, Harm Kuipers is bijvoorbeeld de gast. Hij is dopingexpert en oud-topschaatser. En met hem praten we over de uitspraak tegen Lance Armstrong. Hij vindt het allemaal een beetje overdreven. Met name de, de, de waarde die in EPO wordt gehecht. Zo hard ga je daar niet van, zegt hij. En verder hebben we ook een twitterende rechter aan tafel. Leendert Verheij. En uh, die probeert de kloof met de burger kleiner te maken. Maar ja, of dat nou kan via Twitter, dat gaan we zo horen. Zometeen na dus. Dit